Vijf uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele middag. straks in dit NOS Radio 1-journaal. Midden in de Partij van de Arbeid wordt de hete aardappel doorgeschoven. En dan gaat het over de JSF. Zometeen Joost Vullings, na het NOS-journaal met Job Boot. Door de belastingmaatregelen van het kabinet gaan hogere inkomens er de komende jaren fors op achteruit en lagere inkomens minder. Dat blijkt uit berekeningen van EY, belastingadviseurs, het voormalige Ernst Young. Voor lagere inkomens pakken de belastingmaatregelen van het kabinet beter uit. Het kabinet spreekt tegen dat in de begroting sprake is van zwaardere belasting. Het CDA stelt dat het kabinet de belastingschijven voor de middeninkomens stiekem verhoogt. Maar staatssecretaris Wekers zegt dat de belastingverhogingen het gevolg zijn van de inkomenspolitieke maatregelen die in de coalitie zijn afgesproken. Maar wat u ziet, dat zijn nu de effecten van het feit... dat uh, ja, daar waar inkomenspolitieke maatregelen aanvankelijk getroffen zouden worden... via de zorgpremies, via het inkomensafhankelijk eigen risico... Nou, dat is teruggedraaid, maar dat is in de fiscaliteit geregeld. Staatssecretaris Wekers zegt dat er feitelijk niet nieuws onder de zon is. Ook volgens premier Rutte verandert er in het totale koopkrachtbeeld niets. Met de belastingmaatregelen willen VVD en PvdA... de inkomensverschillen tussen lage en hoge inkomens kleiner maken. De politie in Parijs heeft vier verdachten aangehouden voor de mishandeling van de Nederlander Wilfred de Bruin. Volgens Franse media zijn ze tussen de 17 en 19 jaar oud. Het zijn bekenden van de politie. De Bruin werd begin april aangevallen toen hij in Parijs met zijn vriend over straat liep. Hij liep onder meer een gebroken tand en scheuren in zijn kaak en schedel op. De Bruin zette foto's van zijn toegetakelde gezicht op Facebook. Daardoor kreeg het incident veel aandacht in de media. Tijdens een demonstratie tegen homofobie in Parijs... droegen veel betogers een foto van de Bruin bij zich. Justitie op Curaçao heeft invallen gedaan in drie woningen... in verband met de moord op de politicus Helmin Wiels. Begin mei. Een week geleden liet het OM al weten... dichtbij een oplossing te zijn voor de moord op de politicus. Volgens de advocaat van de nabestaanden zijn drie mensen aangehouden...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 Bij een bomaanslag op een moskee in de Irakse stad Samara zijn tenminste 18 mensen omgekomen. Zeker 20 raakten gewond. Twee bommen zaten verstopt in het ventilatiesysteem van de moske moskee. Ze gingen af tijdens het vrijdagmiddaggebed toen de moskee helemaal vol zat. De slachtoffers zijn allemaal soenieten. De laatste maanden is er in Irak veel geweld tussen sjiieten, soenieten en koerden. Vorige maand alleen al vielen daarbij volgens de Verenigde Naties ongeveer 800 doden.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 Het weer af en toe zon, maar op veel plaatsen bewolkt en kans op een bui. Morgen eerst mistig en bewolkt, later zonnig. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Zondag is het droog, schijnt geregeld de zon en nog iets hogere temperaturen. De vrijdagavondspits met René Pazit. Veel is er niet te melden. Niet zoveel bijzonders tenminste. 25 files, 70 kilometer. Dat is vrij normaal voor de vrijdagmiddag. Op de A2 Eindhoven-Maastricht veroorzaken de werkzaamheden... in maastricht file 4 kilometer. Nog altijd problemen in Friesland rond Jouren. Daar is de A7 dicht vanaf de afsluitdijk. Er is een ongeluk gebeurd. De afsluiting is tussen Jouren-West en Knoopend jouren Er staat 3 kilometer file achter. Eerder vanmiddag was er een ongeluk in de Koentunnel. Dat is allemaal wel achter de rug. Maar het verklaart wel de file op de A10 Noord, tussen de afrit Vodendam en Kadoelen, 2 kilometer. Van wie verliezen we niet? Het wordt steeds moeilijker voor Nederlandse clubs in Europa. We maken zo de balans op. Moeten we vrezen voor minder clubs in Europa? Zo dadelijk het antwoord. Deze kerst kiezen uw medewerkers zelf hun kerstcadeau. Met de vvv cadeaubon. Want met 23.000 aangesloten winkels, pretparken en musea... is de vvv cadeaubon het ideale kerstpakket... dat nooit over de datum gaat...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 Ben jij een mooi mens? Aanmelden kan tot 25 september via izz.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Fietsende jongeren zijn steeds vaker afgeleid. En dat is extra gevaarlijk bij spoorwegovergangen, zegt ProRail. In een nieuwe campagne leggen ze nog maar eens de regels uit. Zodra de rode knipperlichten beginnen, dan stop je... We heden met Curaçao, want op Curaçao is de politie bezig... met grootschalige invallen in woningen in Willemstad. Invallen zouden alles te maken hebben met de moord op politicus Helmen Wils. Hij werd begin mei doodgeschoten op het strand van Marie Pomboon. Correspondent Dick Draaier is op Curaçao. Dick, wat gebeurt er allemaal? Ja, Op dit moment is een aantal wijken van Willemstad afgesloten, hermetisch. Er kan niemand in of uit. En De politie heeft in samenwerking met de RST, dat is het Recherche Samen... Dat door Nederland wordt ondersteund. Onder meer de wijken worden als pecht afgesloten. En zoals bekend worden er twee verdachten in deze zaak die niet meer leven uit deze wijken. Beiden waren lid van een bende daar. Ja, maar uh, we begrijpen dat er uh, in ieder geval drie woningen zijn waar uh, invallen in zijn gedaan. Maar jij zegt er zijn nog veel meer invallen bezig. Ja, er zijn zes invallen. Voor zover ik nu ben ingelicht, gaat het om zes invallen... waarbij vijf tot mogelijk zeven mensen uh, zijn gearresteerd. En in ieder geval zijn er arrestaties geweest. Hoeveel wil het OM nog niet bevestigen? Uh, de drie komen... De drie, uh, het aantal van drie komt van de advocaat van de enige verdachte... die uh, vastzit uh, in de zaak van wiels, Monika M. En die is hier bekend van de autohandel. En één van de verdachten, zo is me verteld... Uh, is een eigenaar van een grote autohandel. Dus dat zou verband met elkaar kunnen houden. Maar ja, voor de echte informatie moeten we nog even... We wachten tot de persconferentie vanavond om negen uur hier in Willemstad. Goed, één verdachte weten we, maar die andere daar, daar weet je ook nog niks, eh, nog niks van. Uh, nee, de andere vijf verdachten is niet bekend wie het zijn. Wel uh, bijvoorbeeld uit het spicht dat het vermoedelijk bendeleden zijn. Maar nogmaals, ja, de, de, de, het OM he houdt op dit moment de lippen gesloten... en pas om negen uur vanavond krijgen we hun verhaal te horen. Goed, dit is alles wat we nu weten, maar het is al heel wat. De invallen zijn dus op dit moment bezig. Dankjewel voor de update. Dick Draaier vanaf Curaçao. De Partij van de Arbeidsfractie die heeft vandaag lang gesproken... in Nederland over het kabinetsbesluit om de JSF aan te schaffen. Maar er is nog geen besluit genomen. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, dit lijkt een beetje van voor je uitschuiven. Ja, ja dat uh, besluit wordt later genomen. De fractie heeft wel laten weten... dat ze de redenering van het kabinet uh, kunnen volgen. Maar er zijn nog te veel onzekerheden. En die gaan vooral over de vraag kun je met die 37 toestellen eigenlijk wel de missies uitvoeren... die je wil uitvoeren. Een groot deel van uw achterbank kan gewoon principieel de redenering van het kabinet niet volgen. Zorgt dat voor problemen in uw partij? Nou, die discussie voer ik al een tijd in de partij. Want ook in ons verkiezingsprogramma... hadden wij die redenering al wel kunnen volgen. Hoe gaat u dat morgen oplossen? Net als de andere keren. Wij willen een, een luchtmacht, ook als Partij van de Arbeid... willen we een luchtmacht die veel kan in het buitenland. Onder andere onze mannen en vrouwen beschermen... als ze moeilijk werk doen in andere landen. Onder andere vrede en veiligheid kunnen brengen in instabiele regio's. Daarvoor heb je een opvolger van de F-16 nodig. We hebben nu gekeken naar welk type toestel daar eigenlijk voor nodig is. En we begrijpen de keuze van het kabinet. Alleen die keuze houdt meer in dan alleen een nummer. Die gaat ook over aantallen en de hoeveelheden missies... die je daarmee kunt uitvoeren. En daar zijn de onzekerheden nog veel te groot. Nou, Je hoort het tussen de regels door, Bert. De JSF zelf is uh, geen probleem meer. Het nummer, daar is de Partij van de Arbeid mee akkoord. Uh, dat toestel gaat gewoon de JSF heten. Maar ja, uh, kunnen we wel genoeg toestellen aanschaffen... om de ambities waar te maken? En daarvan is de Partij van de Arbeid nog niet overtuigd. En daar moet het kabinet dus iets aan gaan doen. Ja, nou, het kabinet is een beetje aan het afwachten natuurlijk ook. Want door de Twijfel bij de PvdA is er weer geen meerderheid. Uh, is, is de premier al ongerust? Uh, nou ja, uh, zijn persconferentie was vanmiddag. En ik kreeg natuurlijk ook de vraag: van nou toen het besluit uh, Dinsdag Prinsjesdag werd uh, bekendgemaakt, uh, leek Diederik Samson van de Partij van de Arbeid vrij positief. Nu zegt hij, we hebben nog geen besluit genomen. Dus kreeg de premier de vraag of hij het gedraal van de PvdA niet zat is. Nee, helemaal niet. Dat is toch logisch. Het is toch een heel fundamenteel besluit. Het kabinet heeft nu een besluit genomen. Dat ligt nu bij de Kamerfracties. En ik verwacht dat Kamerfracties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 Ja, allemaal heel logisch. Allemaal heel normaal, vindt onze premier. Uh, maar uh, ja, hij begrijpt het natuurlijk ook wel voor de Partij van de Arbeid. Hij ziet ook dat het voor die partij heel erg moeilijk is. En gunt die partij uh, wat tijd om tot het juiste besluit te komen. En het juiste besluit is natuurlijk om het kabinetsbesluit te steunen. Ja, maar dat gaat nog niet uh, op korte termijn gebeuren. Hoewel morgen de Partij de partij van de Arbeid wel bij elkaar komt. Ja, dan hebben ze, dan hebben ze een ledenraad. Uh, daar wordt er uitgebreid over gesproken tussen de leden en, en de fractie. Uh, is het is natuurlijk wel belangrijk om de eigen achterban en vooral ook om de leden mee te krijgen. Maar het besluit wordt, wordt er waarschijnlijk later genomen. Dankjewel, Joost. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Dit jaar zijn er, tot op heden, vier jongeren dodelijk verongelukt... toen ze een spoorwegovergang overstaken. Reden voor ProRail om vanaf vandaag weer een campagne te voeren... onder het motto, wil je blijven leven... Wacht dan even. Verslag even: Marcel Bril is bij zo'n spoorwegovergang in Zwolle. Marcel, je bent er de hele middag al. Uh, bent daar met de taak om het gedrag van jongeren te bekijken. Zijn er dan nou veel tieners ja. met smartphones en oordopjes? Nou ja, oordopjes, van die hele headsets hebben ze tegenwoordig op. Die, uh, die, die rondrijden en vooral ook oversteken, terwijl het eigenlijk niet mag. Ja, nou ja, wat je, wat je vooral ziet als je er eens op gaat letten... is inderdaad dat iedereen wel naar zo'n smartphone uh, zit te loeren. Uh, dit is een plek uh, dicht bij een school... en uh, bij een overgang niet al te ver van de uh, stad in Zwolle. En ik uh, ben daar inderdaad al uh, de hele tijd uh, naar aan het kijken. En dat doe ik samen met Marco van den Nol. U bent buitengewoon opsporingsambtenaar. Dat klopt, inderdaad. Ik ben inderdaad buitengewoon opsporingsambtenaar van ProWil. We proberen de mensen duidelijk te maken dat er dat je niet moet zollen met, met, met de gevaren van het spoor. Men wil graag naar de overkant toe, uh, zonder te letten op het gevaar. Nu staat u hier vandaag, al een heel middagje, om te kijken naar jongeren, hoe ze zich gedragen op het spoor. Wat bent u al tegengekomen? Uh, jongeren die met een iPod of met een telefoon gewoon flink bezig zijn, uh, niet letten op het verkeer rondom zich heen. En uh, daarbij uh, ja, gewoon uh, niet, in, niet in de gaten hebben dat de bomen al dicht gaan en dergelijke. En uh, nou, we kunnen hier gewoon live zien zometeen wat er gaat gebeuren, nu uh, de bellen klinken en uh, ja, de jongelui die, uh, die, die komen eraan. Ja. De die mensen komen eraan. moeten nu natuurlijk gestopt stoppen, even kijken of ze dat ook ja. doen. Er komt een groepje jongeren aan. Misschien moet hij even aan het werk. Ja, ik moet even aan het werk. Hallo jongens. Oh. Uh, uh, jullie moeten wel eens vaak wachten voor het spoor natuurlijk. Ja. En uh, wachten jullie dan ook keurig netjes? Totdat uh, de lichten helemaal uit zijn. Oké, okay. ja. Nou, soms uh, rijd ik gewoon door omdat het uh, één baan is. Dus ik weet dat er niks achteraan komt. Maar voor de rest wacht ik keurig. Ja, hartstikke mooi. Ja, goed. Wij willen graag uh, benadrukken. De, de gevaren rondom het spoor. Middels een actie van ProRail En dat doen we met name met deze mooie stift. Een marker. En uh, graag met deze ja, willen we jullie benadrukken. Dat, er, dat je ook niet met telefoons en dergelijke. En uh, uh, met uh, mp3-spelers... Uh, ja, bezig bent terwijl je in het verkeer bezig gaat. Doen jullie dat wel eens met een mp3-speler of een telefoon klooien terwijl je op de weg moet letten? Ja, ik wel. Weet ja. je wel dat het gevaarlijk is? Ja, dat weet ik. Waarom doe je het dan? Ja, ik wil muziek luisteren. Dus ja, dit is gewoon eigenlijk... Ben je onder de indruk van uh, het verhaal van die meneer dat je op moet passen? Nou, niet echt. Maar er zijn wel dit jaar al vier jongeren van ongeveer jullie leeftijd uh, verongelukt omdat ze de gevaren niet zien. Serieus? Ja. ja, je kunt ervoor waarschuwen, maar je hebt toch altijd van die mensen die, die niet op blijven letten. Ja, zoals die... jullie. Ja. Oh, dat zou ik niet zeggen. Ik doe het zelf niet heel vaak op zich. Ik heb zelfs zeg maar, de muziek één oortje in, zodat ik goed de rest nog wel kan horen. En dan heb ik de playlist al gemaakt, zodat ik niet meer op hoef te kijken. Zeg maar. Schrik jij ervan als je dat hoort, dat er al vier jongeren van jullie leeftijd zijn overleden door hetzelfde gedrag wat jij vertoont? Ja, schrik ik wel van. Maar ja. Ga je nu beter opletten? Eh, uh, ja, misschien. Dat klinkt hoopvol, maar nog niet heel erg overtuigd. Nee, ik, ga gewoon, ik let altijd wel goed op. Dus uh, ik ga er iets beter opletten of zo. Gewoon normaal. Nou, de bomen zijn open. Goede reis. Dankjewel. Dankjewel. Een goede reis kunnen we dat ook wensen richting de automobilisten. René PZ bij de ANWB. Ja, op zich wel Bert. 25 files weliswaar, maar ze zijn niet al te lang. Alles bij elkaar, 70 kilometer. Gelukkig ook niet zo heel veel ongelukken. Bij jou is de A7 weer vrij. Vanaf de afsluitdijk was hij een tijdje dicht bij het knelpunt. Het staat nog wel in beide richtingen, 3 kilometer file. De olie is al niet van de weg af bij rotterdam Feyenoord op de A16 vanuit Breda, daar een korte file. En er is zojuist een ongeluk gebeurd bij Utrecht... op de A27 naar Breda. Voor Knopbert Lunette staat inmiddels twee kilometer. De rechter ook is daar dicht. Stukje bij beetje wordt duidelijk welke chemische wapens... Syrië in bezit heeft. Het land heeft vandaag een lijst met een deel van de chemische wapens afgestaan. Heeft de organisatie voor het verbod op chemische wapens bekendgemaakt. We praten met onze correspondent Sander van Horen in Libanon. Sander, uh, Syrië heeft u nu de lijst netjes binnen de tijd ingeleverd. Ja, het zou vandaag moeten gebeuren. Dat was uh, stap 1 van de afspraken. Dus als ze zich daar al niet aan hadden gehouden... Nou ja, dan waren de rapen gaar geweest. Maar uh, dat hebben ze dus wel gedaan. Dat wil zeggen, ze hebben iets ingeleverd in Den Haag... waar het hoofdkantoor van dat bureau zit. Wat er precies op staat, dat weten we, weten we nog niet... want het moet nog even vertaald worden, die lijst. Ja, dan weten we dus ook nog niet of die lijst betrouwbaar is. En of die compleet is? Nee, weten we niet. Uh, dat is voor een deel natuurlijk een, een, een technische vraag. Hè? Uh, wat staat erop en klopt dat met uh, wat men vermoedt? Maar het is voor een deel ook een politieke vraag. Kijk, de Amerikanen, uh, ga ik vanuit, die hebben redelijk beeld van waar wat opgeslagen ligt. En dat zullen ze natuurlijk tegen die lijst aanhouden die uh, in Den Haag is ingeleverd. En als daar verschil in zit, ja, dan, dan zullen we dat horen, neem ik aan. Ja, dat betekent ook dat het in zowel het ene deel kan uitvallen als in het andere. Er kan ook meer opstaan dan we wisten. Zeker, en uh, dat zullen we dus echt gewoon moeten afwachten. De vraag is overigens of die lijst openbaar gemaakt wordt. Dat weet ik op dit moment niet. Wat wel bekend is, is wat uh, de volgende fase in dit proces moet zijn. Namelijk dat er waarnemers, hè, dus waarschijnlijk weer dat chemische team... Uh, naar Syrië toe gaat om daar te kijken... Op de plekken waar die chemische wapens opgeslagen liggen. In wat voor staat dat is en dergelijke. En dan zullen er plannen gemaakt moeten worden om die chemische wapens te vernietigen. En te transporteren naar een plek waar ze vernietigd kunnen worden. En dat moet dan allemaal een proces worden wat volgende zomer, zomer 2014 is afgerond. Maar goed, dat is een lang proces. Stap 1 daarvan is nu gezet. Ja, want dit is eigenlijk de basis voor al die andere stappen die nog gezet moeten worden. Ja, want eerst moet je weten natuurlijk waar je het over hebt. Hoeveel van welk soort chemisch wapen ligt waar opgeslagen en in welke conditie. En dat is als het goed is wat er nu op die lijst staat die Syrië overhandigd heeft. Ja, is er bekend of er iets over gezegd wordt? Dus nog niet eens of hij openbaar wordt of niet. Maar of de organisatie zelf nog iets gaat zeggen? Dat is op dit moment niet bekend, want een officieel uh, statement is er nog niet geweest. Alleen maar uh, dat hij ontvangen is. En uh, via via hebben dan sommige media weer gehoord dat hij uh, nog vertaald moet worden. En de eerste kritiek is er ook alweer, maar ik weet niet hoe betrouwbaar dat is... dat het niet volledig is dat er nog een tweede lijst zou moeten volgen. Nou ja, hopelijk dat we daar vanuit de organisatie later duidelijkheid over krijgen. Dankjewel voor het eerste moment dan. Sander was dat, Sander van Hoorn vanuit Libanon. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Is er iemand around who will explain how I could make this thing work? En percent was dat. Het NOS Radio 1 Journaal. Missy Jan. ex Willem 2 schiet de bal uit stand op de paal. En dan de rebound. Benut hij zelf. Onoplettendheid weer bij PSV. En Missy Jan scoort voor de Bulgaren. PSV verliest 2-0. Het was gisteravond. Het was de zoveelste nederlaag van een Nederlandse voetbalclub in Europa. PSV verloor van Lodocoret, notabene thuis. Arno Vermeulen, voetbalcommentator bij de NS. Bij de NOS. <laughs> bij de NS. Wat een rare bespreking, Arno. Sorry. Ik heb niets met de NS, Bert. Nee, ik reis ik nooit wel. met een trein, maar oké. Okay. Goed. Hé, hey, uh, Arno. Dit is toch wel een, een soort van, uh, van dieptepunt. Althans het gevoel heb je allemaal als voetballiefhebber. Maar uh, je hebt de statistieken erop nageslagen. Ja, precies. Uh, gevoel is één... Maar ja, het is wel handig om het te onderbouwen met getallen. Het is het slechtste Europese seizoen tot nu toe sinds 1990-91. Dat is toch behoorlijk lang geleden. En als je kijkt naar de ranglijsten van dit seizoen ja. van alle landen... dan staan we op plaats 32, nog net boven Luxemburg. Dus het is wel iets om je zorg over te maken, lijkt mij. Ja, want die ranglijsten, dat is niet zomaar een ranglijst... die telt toch ook uiteindelijk mee voor het aantal plekken? Precies. Uh, laten we hopen dat we nog wat punten erbij halen. Maar die ranglijsten worden gemaakt over vijf seizoenen. Er vallen steeds seizoenen af en er komen seizoenen bij. En dan heb je een gemiddelde... Ja, het seizoen zal natuurlijk ervoor zorgen dat je uiteindelijk weer Europese plaatsen gaat verliezen. Ja, en terecht dus, want als je zo makkelijk steeds uit die competitie stapt... Dan, dan verdien je het ook om uiteindelijk met minder clubs uit te komen. Maar het is natuurlijk wel jammer, maar dat hangt ons wel boven het hoofd. Ja, Nou is het opvallend dat uh, wij van het Westen, zal ik maar even uit, uh, van, voor de uh, van voor de val van de muur zeggen... verliest van het Oosten. Uh, om met Van Gaal te spreken, zijn wij nou zo slecht of zijn zij nou ja. zo goed? Nou, we doen het toch wel slecht. Ook als je kijkt naar de getallen. We verliezen van Bulgaren, van Roemenen, van Russen. Dat klopt. Dat gebeurde in de Europa League. Maar we verloren ook van Luxemburgers. Laten we dat niet vergeten, FC Utrecht. Je ziet wel een beweging in Oost-Europa... dat clubs tegen een geldschieter aanlopen... die geld verdiend hebben met olie of iets anders leuks. En die stopt het dan in zo'n voetbalclub. Dat gaat ook wel eens verkeerd. Kijk maar naar Rusland, naar Anzi... waar zo'n miljonair, als het allemaal wat minder gaat... er ook weer moeiteloos uitstapt. Die ontwikkeling zie je wel. Maar toch is dat niet doorslaggevend. Wij doen het gewoon niet goed. Ik, ik probeerde de cijfers van Ludo Goretz te vinden... Hè, die tegenstander van ja. PSV. Nou, het seizoen eh, 2011-2012 kon ik nog vinden... hadden ze een omzet van 5,2 miljoen euro. Nou, laat dat nu wat meer zijn. Maar PSV heeft een omzet van 62 miljoen euro. Dus dan doe je het gewoon met het geld wat je hebt eh, niet goed. Een ander voorbeeld, FC Basel won van Chelsea in de Champions League... en haalde afgelopen seizoen de halve finale van de Europa League. Zover komen wij lang niet. Heeft een budget van 20,3 miljoen. Nou, Ajax in Nederland 65, PSV 62, 20, 44. Dan kom je met dat budget van Basel op de hoogte van ongeveer Heerenveen. Dus kortom, andere ploegen zijn toch in staat om met minder geld... veel beter te presteren dan wij. Dus het, het zit er niet alleen in het geld, dat is een veel te makkelijk excuus. Ja, maar gaan we er dan wel voldoende voor? Vorig jaar advocaat die je eigenlijk helemaal gezien had in die Europa League. Cocu hield gisteren schaars buiten de basis. Twente, uh, herinner we ons nog met ja? McLaren... Die, die het als een soort bijvangst uh, zagen... toen tegen Schalke 04. Nee, daar heb je een punt. Uh, PSV heeft zich... gefocust op de Champions League. Dat lukt dan net niet. Dan komen ze in de Europa League... en dan zijn ze niet in staat om, uh, om goed te presteren. Dus het besef dat je het eigenlijk... in de Europa League zou moeten doen, want dat niveau... hebben wij, want we hebben over het algemeen geen Champions League... niveau, d dat is nog niet geland bij die... spelers, misschien nog niet bij de hele club. Ik, het voorbeeld gisteren. Uh, PSV... staat 1-0 achter. We krijgen beelden te zien... van de wisselspelers van PSV. Die we hadden de grootste lol samen. Die zaten ontzettend te lachen om iets... Misschien dat iemand een hele goede grap maakt. Maar ik zou een maand salaris inhouden van die, uh, van die spelers. Het kan toch niet zijn dat jouw ploeg in een belangrijke Europese wedstrijd met 1-0 achter staat. En dat je met z'n allen uh, ontzettend lol hebt op die bank. Dat zegt ook wel, wel iets: het zegt iets over de houding van hoe we met het Europees voetbal omgaan. En dat doen we verkeerd. Europa League is op dit moment het hoogst haalbaar. En dan moet je daar volledig voor gaan. Dat ja. doen ze niet. Ja, niet zo boos worden hoor, Arno. <laughs> Jij kan er zeg, niks aan doen Bert. Ja, nee, het gaat je echt aan het hart. Dat is terecht. Maar AZ, dat, dat, dat is nog een lichtpuntje. Die winnen. Ja, maar dat was, ook niet, dat, dat was niet geweldig tegen, tegen Haifa. Ze hadden een beetje geluk. Dat hadden ze ook al in de vorige ronde. Die, wedstrijd, die gekke wedstrijd die voor een deel overgespeeld moest worden... door de brand in het stadion oh ja. tegen die Grieken van uh, Atromitos. Uh, toen bleven ze maar net overeind. Nu wonnen ze dan uh, met 1-0 in, uh, in Israël. Uh, dat is aardig. En misschien dat je die pool daarmee doorkomt. Maar dat is nog wel even afwachten. En die pools zijn ook niet zo sterk. Maar daarna begint ook pas de Europa League echt hè, in die knock fase. Dan zit je nog met 32 clubs en, en dan... Zou je eens een paar ronden verder moeten komen? Dan speel je in de kijker als clubs. Dan speel je in de kijker als Nederland. Dan ga je punten verzamelen voor de volgende jaren. Ja, zo ver zijn we nog lang niet. We hebben alleen nog PSV en AZ. Nou, Ajax zit in de Champions League. Hij heeft nog vijf wedstrijden. Daar kan er wel van alles gebeuren. Maar het is natuurlijk reel om te veronderstellen dat ook Ajax maximaal in die Europa League zal uitkomen na de winterstop. Ja, en dan moeten we maar eens hopen dat zo'n ploeg ook iets uithaalt. Zoals, zoals Basel dus wel kan. Uh, in het perspectief van nu hè, is het duidelijk wel knap... er is veel kritiek op Louis van Gaal om nog eens even te zien dat Oranje... toch met veel spelers uit de Nederlandse competities zich wel uh, soeverein heeft geplaatst voor een wereldkampioenschap. Dat e is dan wel weer een pluspuntje. Ja, maar dan zegt deze zeuren 2-0 winnen van Andorra. Jawel, maar daar moet je wel even de hele kwalificatiepool ja, bij pakken. En van. daar hebben we gewoon soeverein ons geplaatst voor een wereldkampioenschap. Het zou toch wat geweest zijn als dat ook niet gebeurd was. Dan hadden we nog iets dieper in de put gezeten op dit moment. Op e op dit moment. Ja, nee, dan hadden we echt de psychiater erbij moeten <lacht> trekken. Zegt ah, nou, uh, nou, we gaan gewoon een leuk voetbalweekend... in ieder geval uh, in eigen huis uh, tegemoet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 Het is Radio 1. E. Het is half zes. Hier is het NOS journaal met Job Boot. Door de belastingmaatregelen van het kabinet gaan hogere inkomens er de komende jaren fors op achteruit. Dat blijkt uit berekeningen van eui belastingadviseurs, het voormalige Ernst Young. Voor mensen met een inkomen tot 50.000 euro pakken de belastingplannen van het kabinet gunstig uit. Zij gaan er honderden euro's per jaar op vooruit.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 Het Syrische regime heeft informatie over zijn chemische wapens gegeven... aan de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Om welke informatie het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens een diplomaat van de VN is de Syrische lijst behoorlijk lang... en wordt de informatie op dit moment vertaald. Syrië zou zo'n duizend ton aan chemische wapens hebben. De politie in Parijs heeft vier verdachten aangehouden... voor de mishandeling van de Nederlander Wilfred de Bruin. Die werd begin april aangevallen en ernstig mishandeld... toen hij met zijn vriend over straat liep. De Bruin zette foto's van zijn toegetakelde gezicht op Facebook... en kreeg daardoor veel media-aandacht. Justitie op Curaçao heeft invallen gedaan in verschillende woningen... in verband met de moord op de politicus Helmin Wiels begin mei. Een week geleden liet het OM al weten dichtbij een oplossing te zijn... Volgens de advocaat van de nabestaanden zijn drie mensen aangehouden. Vanavond geeft justitie in Willemstad een persconferentie... en volgt mogelijk meer informatie over de invallen en de aangehouden verdachten. En in het noordoosten van Afghanistan zijn 18 politiemensen gedood... bij een aanslag door de Taliban. 13 agenten raakten daarbij gewond. De politiemensen kwamen terug van een veiligheidsoperatie... toen ze door de Taliban in een hinderlaag werden gelokt... en onder vuur werden genomen. In het noordoosten van Afghanistan was het lange tijd relatief veilig. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws, Bert. En dan nu op het weer met Peter Kuipers-Munneke met het weer voor het komend weekend. Lekker weer. Ja, ja en nee. <laughs> op dit moment speelt de bewolking wel de hoofdrol. En dat verandert maar langzaam. Dat is het negendeelte van het ja en nee. Vannacht zijn er wel wat opklaringen en dan koelt het af naar zo'n 8 tot 11 graden. De wind die stelt maar weinig voor. Windkracht 1 tot 3 uit het noordwesten. Morgenochtend dan begint de dag op de meeste plaatsen bewolkt, maar het is wel droog. En in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. De middagtemperatuur die komt uit op zo'n 17 tot 18 graden. Aan de kust staat nog wel een matige zuidwestenwind. In het binnenland is de wind zwak, windkracht 2. Op zondag dan is er alweer wat meer ruimte voor de zon en dan stijgt de temperatuur naar zo'n 19 graden. En ook de komende werkweek dan blijft het wel meest droog en schijnt ook van tijd tot tijd de zon. René Pazet, bij de ANWB. Wil je ook een ja-nee vraag? Een ja, kom maar op. Oké, okay. is het een avond, Piet? Nee, <laughs> oké. Okay. 24 files, Bert. Eh, nog geen 90 kilometer. Normaal zitten we toch echt wel boven de 100 op dit tijdstip. Want dit is een beetje het drukste moment van die spits als het goed is. De meeste files staan in de Randstad. Niet zo heel veel opvallend. We hadden het ongeluk bij Joure op de A7. De weg is weer vrij, maar nog wel in beide richtingen files. Zowel vanaf de Afsluitdijk als vanaf Herenveen staat er 3 kilometer bij Joure. De A16, Breda Rotterdam, voor het Herbrechtse Plein 5 kilometer. Dat is een beetje een erfenis van het oliespoor wat bij bij en op de A16 naar Breda is nu een ongeluk gebeurd bij Dordrecht en daardoor tussen Hendrikido Ambacht en de Randweg Dordrecht 6 kilometer twee rijstroken zijn dicht. We gaan zo even bellen met een voormalig advocaat Bram Moskovits want die gaat een boek schrijven. zonder gevolgen. Vanaf volgend jaar mogen we minder pensioen opbouwen. Ook de 67 jaar is niet meer heilig. Verder economisch niet. Moet ik nou blijven sparen voor later?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 buitenlanders, die zijn welkom in Nederland. Tenminste als ze één en een kwart miljoen euro met zich meebrengen. Als ze dat geld investeren in een Nederlands bedrijf... dan kunnen ze een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Maakte staatssecretaris Steven vandaag bekend. Het is bedoeld om de economie een impuls te geven. Hij verwacht honderden aanvragen ministerie van Economische Zaken die gaat bekijken of die aanmeldingen een toegevoegde waarde voor Nederland hebben. Het moet bijvoorbeeld wel werkgelegenheid opleveren. We gaan erover praten met mevrouw Van Marising Knoors, advocaat immigratierecht. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U heeft voornamelijk Chinese cliënten die overwegen naar uh, Nederland te komen. Wat vindt u van die regeling? Nou, ik ben eigenlijk heel blij dat deze regeling uh, er uiteindelijk komt. Ja? Weliswaar in een iets andere vorm dan uh, aanvankelijk het plan was. Maar uh, ik, ik juich hem in die zin uh, wel toe. En ja. waarom juicht u hem toe? Uh, omdat ik denk hetzelfde eigenlijk als wat Teven ook zei, dat het echt een stimulans kan zijn uh, voor de Nederlandse economie. Ja, het kan een stimulans zijn, maar er kan natuurlijk ook misbruik worden gemaakt. Uh, ja, dat klopt. Maar uh, zoals we ook hebben kunnen lezen in de, in de brief van Teven, wordt er ook vanuit gegaan dat er gekeken wordt dat er eerst een accountantsverklaring komt. En dat er wordt bekeken dat het geld. Uh, ...in ieder geval niet uh, malafide is. Ja, en het moet ook een beetje werkgelegenheid opleveren. Dat betekent niet dat je hier kan komen rentenieren. Nee, dat klopt. Dat was aanvankelijk uh, per 1 juni is modern migratiebeleid in werking getreden. En dit onderdeel is toen niet ingetreden. En toen zou het dus vooral zijn om, dat je hier ook zou kunnen rentenieren. Dat is nu niet meer het geval. Uh, we moeten nu echt gaan investeren... Of Althans, de vreemdeling moet gaan investeren in het Nederlandse bedrijfsleven. Ja, en dan moet natuurlijk aangetoond kunnen worden op een of andere manier... dat het wel uh, ja, zwart of, nee, ik moet eigenlijk zeggen wit geld is. Dus dat ja. het geen zwart geld is. Ja, nee, dat klopt. En ja. hoe, hoe gaan we dat aantonen? Hoe, hoe, hoe is dat vast te stellen? Ja, dat is uh, ik denk niet dat het heel makkelijk is. Uh, nou ja, goed, ik, ik neem aan dat de Nederlandse overheid er wel over nagedacht heeft hoe ze dat dan uh, willen gaan doen. Kijk, wat ik weet met mijn uh, Chinese praktijk is dat het natuurlijk in China werkt het anders uh, dan in Nederland. Uh, uh, ja, China wordt gewoon anders omgegaan met die dingen. Nou ja, ik wil niet Wat zeggen dat. Creatiever, hij... laten we het heel netjes houden. Creatiever, ja. Ja, maar goed, dan moet dat op een of andere manier worden vastgezet. Ik begrijp dat uh, de staatssecretaris ook een soort Nederlands accountantskantoor wil inschakelen. Ja, dat klopt. Althans, een internationaal opererend Nederlands accountantsbureau. Ja. En die moet dan een accountantsverklaring gaan afgeven. Ja, het is natuurlijk wel de vraag um, in hoeverre die accountantsverklaring ook zal worden afgegeven aan, uh, aan Chinezen aan Chinese zelf. Ja, want u verwacht dat er wel animo is, maar dat er niet veel Chinezen hier naartoe komen. Ik verwacht dat er animo is en dat ook veel Chinezen willen komen. Alleen, um, ja, de regeling is toch anders dan aanvankelijk. Uh, ...in werking zou treden. Dus ja, ik, ik heb toch wel wat vraagtekens... ...of er inderdaad zoveel mensen naar Nederland kunnen komen als, als zouden willen. Ja. En waarom zouden die rijkere Chinezen trouwens hier naartoe willen komen? Nou, ik denk uh, het, het fijne leefklimaat, uh, het onderwijs uh, is hier erg goed. Er is al een behoorlijke Chinese gemeenschap in Nederland ook... En ik denk ook, ja, gewoon de, de, de, de stabiliteit hè, van het land, van ons land. Ja, we zijn gewoon een populair land. We Rustig. zijn een populair land, ja. Goed, ik dank u wel voor, uh, voor uw uh, toelichting. Mevrouw Maris Knors. Dank u wel. Dag. Dit is het ROS Radio 1 Journaal. De wijkagent, die kennen we al. Maar er is nu ook een wijkbrandweerman. De Rotterdamse wijk IJsselmonde, die heeft de primeur. Daar rijdt sinds vandaag Luc van der Bulk op zijn scooter de wijk door. Tof scootertje. Mooi, hè? Ja, brandweer staat erop. Wij ja. rood. En ik in hiervoor. Hoe voelt het om wijkbrandweerman te zijn? Het is natuurlijk een hele uitdaging. Ik ben de eerste in Nederland. Dus ik, ik mag gaan laten zien aan de rest van Brandweer Nederland... dat dit goed gaat lopen. Ik ben heel benieuwd hoe je, hoe je dat gaat doen. Het is de bedoeling dat ik ga zorgen voor een betere brandveiligheid in deze wijk. Dus hier veel oudere woningen. Ja, ik, ik zie het. Jaren 50 zelfs, denk ik zo. Ja, hoor. het is uh, een wat, uh, wat oudere bouw. Uh, dus de kans op brand is hier in deze wijk uh, veel groter. Uh, daarnaast wonen hier veel uh, oudere mensen. Dus uh, meer senioren dan, uh, dan jongeren. Uh, waardoor de zelfredzaamheid van de mensen in deze wijk uh, een stuk minder is. En daar gaan we natuurlijk uh, op inspelen. Annemarie van Dalen, directeur van de brandweer hier in de regio Rotterdam. Waar komt het idee vandaan om een wijkbrandweerman in te stellen? Het is voordeel natuurlijk gewoon de kopie van een wijkagent. We weten natuurlijk allemaal wat de effecten zijn van een wijkagent. Hè. Mensen voelen zich wat veiliger om, om naar een wijkagent te stappen... en niet direct naar het politiebureau te gaan. Onze kazerne is natuurlijk een gesloten bolwerk. Dichte kazernedeuren, je klopt niet zo snel aan. En waar we naartoe willen is dat die wijkbrandweerman verbonden is aan deze kazerne. Mensen ook uitnodigt, komen ze een keer kijken. Hè, waarmee dat dichte bolwerk uh, meer open wordt voor, uh, voor de omgeving... Uh, en mensen uh, ook gevoel krijgen bij het, het uh, onderwerp brandveiligheid. Is een mevrouw in het tuintje aan het werk? Ja. Mag ik u voorstellen, uw wijk brandweerman. <laughs> ja. Echt? Om echt een goed beeld van mensen te krijgen hoe ze thuis leven... is het toch wel uh, verstandig om bij mensen thuis even binnen te gaan kijken. Dan geven we mensen tips en advies over, uh, over brandveiligheid in hun woning. Oké. Okay. Nou, zullen we dan maar... Mag dat? Ja. Nou, deze televisie uh, is een, uh, een ouder model. Uh, de oude televisies met een, uh, een beeldbuister aan de achterkant nog, die zijn uh, minder beveiligd of zeg maar, eigenlijk helemaal niet, tegen doorbrand. En deze moet dus eigenlijk nog gewoon van stand-by af als er geen televisie wordt gekeken. Wat vindt u ervan dat u bezoek krijgt van een wijkbrandweerman? Ik ben gewoon verrast. volwassen. Uh, nou eigenlijk uh, met die televisie wat hij zei, ja dan sta je eigenlijk hier stil. En wat is er nog meer mis? stopcontact in. Oh, nee, dat is een beetje in elkaar geflanst. De kinderen die zijn heel makkelijk, te trekken dan. Dus als dan dat. trekken het zo eruit. Met het hele stopcontact eruit. met het hele stopcontact, <laughs> dat is levensgevaarlijk. Mevrouw zegt dat de kinderen dat he, hebben gedaan. Ja. Wat, is dat gevaarlijk? Kijk, elektriciteit en, en kleine kinderen en. en... Tenminste volwassen mensen is dat natuurlijk uh, precies hetzelfde. Maar elektriciteit, dat, dat, daar moet je gewoon mee uitkijken. En gaat u nou al die mensen echt persoonlijk leren kennen... zoals de wijkagent dat ook doet? Ik ben straks het eerste aanspreekpunt voor mensen in, uh, in IJsselmonden. Op die manier uh, proberen we eigenlijk dichter bij de burger te komen... en uh, problemen eerder te signaleren en dus ook uh, eerder op te kunnen lossen. De reportage die is gemaakt door Trudy van Rijswijk. Oudstrafpleiter Bram Moscovic komt met een boek, een thriller... En hij is nu aan de lijn. Meneer Moscoviets, al een titel voor het boek? Ja, meneer Van Sloten, dat woord maffiamaat. Mafiamaat? Ja. <laughs> dat was toch dat woord waar u ooit over gevallen bent? Dat is juist. Uh, uh, dat laat onverlet dat ik ook, uh, zoals Kruijffert uh, zegt, ieder nadeel heeft zijn voordelen. Dus we gaan daar wat mee doen nu. Ja, want u heeft eventjes voor mensen die denken: van uh, wat was er ook alweer? Een proces gevoerd tegen Jort Kelder, omdat hij de term maffiamaat. Ja, maffia en maat, dat je... heb ik in hoger beroep ook gewonnen. De rechter heeft toen gezegd: dat uh, mag je niet zeggen. Nee. Uh, en nu gaat u het gebruiken, ondanks het feit dat u het destijds geen prettige term vond, voor een boek. Wat voor boek? Het wordt een boek dat uh, zal voornamelijk gaan als hoofdpersoon over een advocaat die zijn werk niet meer, uh, mag doen. Nou, dat zal u uh, nog dichtbij zijn bij het nieuws, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp absoluut wat u bedoelt, ja. En uh, die verhuist naar het platteland waar hij juridische adviezen gaat geven. En dan gaat het zich allemaal afspelen, meneer Van Sloten. Ja. Daar kan ik natuurlijk niet te veel over zeggen. Nee, want dat is met trillers het Dan vooruitje meteen al uh, de plot. Maar is het een beetje autobiografisch? Komt er ook een Bram in voor? Nou, die naam zal niet vallen, maar als de beschrijving van de hoofdpersoon wordt gelezen, dan zullen er een heleboel mensen zijn die zeggen van, nou, die lijkt wel erg veel op de schrijver. Ja, gaat u het helemaal alleen doen? Ja, dat wil zeggen. Het eerste deel wel. Het tweede deel uh, zal door Leon de Winter uh, worden geschreven. En het derde deel doen we samen, het wordt een trilogie. en. Uh, ja, die, die ex-advocaat gaat naar het platteland... en die, uh, ja, die raakt dan verzeild in allerlei uh, netten, om het maar zo te zeggen. Ja, een beetje geput ook uit uh, ja, de wereld waar u in heeft uh, gezeten als advocaat. Ja, het gekke is dat ik toen ten onrechte maffiamaat werd genoemd... door die meneer, en nu in dat boek uh, zou je kunnen zeggen dat... Uh, ...de betreffende ex-advocaat uh, wordt, wat hij nooit geweest is. Ja, dat zijn mooie omkeringen. En, ja. en, ja, en de eerste zin, is die al uh, uit het brein ontsproten? Ja. En die luidt? Nee, dat ga ik ook niet nee? vertellen. Nee, nee. Geen een klein tipje nee. van de sluier. Nee, maar, maar, maar dat zou nog kunnen dat dat, dat, dat dat verandert, dus dat vind ik een beetje moeilijk. Dus dat, dat is ook wel weer zo. Wanneer, ja. wanneer moet dit uitkomen? Voorjaar 2014, hoop ik. Goed, dan wens ik u veel schrijven, plezier. En... Dank u wel, meneer Van Sloot. En ik hoop voor... dat u het met genoegen gaat lezen als het zover komt. <laughs> dan ga ik u vast en zeker nog een keer bellen. <laughs> Oké, okay, tot dan. Meneer Moskowitz, dan. dank u wel. Dank u meneer Van Sloot. René Passet, heb jij al een boek geschreven? Nee, Ja, trouwens wel. Ja? Ik heb meegeschreven aan het boek wat in oktober uitkomt. Merry Go Wild. Oké. Okay. En dat gaat over? Over de geschiedenis van de dansmuziek in Nederland. Afgelopen 25 jaar. Heel iets anders. Ja, precies. Zeg René vandaag bij de AWB voor de verkeersinformatie. Ja, met 25 files Bert, 80 kilometer. Het valt wel mee, deze vrijdagmiddag spits. Bij Amsterdam, daar hadden we eerder vanmiddag die problemen voor de Comptonol. Maar daar is de spits al voorbij hoor. Ik zie op dit moment geen enkele file rond de hoofdstad. Dus dat gaat lekker. Je vindt ze vooral rond Utrecht en Rotterdam. Een paar dingen die er uitspringen. Op de A2 bij de werkzaamheden bij Maastricht staat 4 kilometer file vanuit Eindhoven. We hadden dat ongeluk bij Dordrecht op de A16 naar Breda. Het heeft gelukkig niet lang op de weg gestaan. Er staat nu nog 5 kilometer file bij Dordrecht centrum, maar de rijbaan is dus weer vrij. Nu een ongeluk op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot 6 kilometer. De linkerrijstrook is ook dicht. De twee doden die vielen bij de ontploffing van een woonhuis in Didam gisteren. Dat zijn de bewoners van het huis. Politie onderzoekt nog wat ontploffing veroorzaakt heeft, maar alles wijst op een ongeluk. De brandweer was gisteravond laat nog bezig met puinruimen. Je moet zich voorstellen dat er lag ongeveer een meter puin, dat was over van de woning en daar heeft de brandweer het zoekwerk moeten gaan doen, voornamelijk handmatig en bij de zware stukken voorzichtig geholpen door een kraan. Burgemeester van Mond waar die waar Didam onder valt, is Ina Lepping Schuitenma, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de reacties die u hoorde vandaag? Dat zijn er heel veel, maar uh, hoofdzakelijk uh, uh, ja eigenlijk uh, verontrusting, verdriet. Uh, van Hoe kan dit gebeuren? Hoe is het mogelijk? En eigenlijk, uh, ja, mensen zijn uit het veld geslagen, kan ik wel zeggen. Ja, wat valt er al iets te zeggen over hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nee, dat uh, wordt uh, helemaal uh, uiteraard goed onderzocht... door de brandweer- en de politie En uh, dat is nog eigenlijk uh, steeds in volle gang. En daar kunnen we nog... Uh, niets van zeggen. Het is een explosie geweest, want dat had u ook al gemeld. Ja. En dat weten we. Uh, en, maar hoe dat uh, heeft kunnen uh, gebeuren, dat is niet duidelijk. Ja, de zoons, uh, de zonen van de bewoners, die waren niet thuis. Die hebben het dus uh, overleefd. Hoe is het met hen? Ik heb ze uh, vannacht dus bezocht toen ze bij de familie uh, opgevangen waren. En uh, ja, uh, uiteraard ontzettend verdrietig, ontredderd. Ja, ik heb uh, af en toe even de indruk van goh, uh, je beseft het uh, nauwelijks, want dat kan ook haast niet. Dus het is echt een uh, ja, ongelooflijk trieste uh, situatie voor die jongens. Nou, kan je als burgemeester op zo'n moment nog iets betekenen? Uh, nou, er zijn altijd twee dingen uh, in dit soort uh, trieste omstandigheden uh, waarin je iets kunt betekenen, denk ik, enerzijds door er te zijn... Heb ik uh, meerdere keren ervaren met de uh, twiste omstandigheden, dan uh, denk ik wel eens, al, ik, uh, ik ben er alleen, eigenlijk ik, ik zeg niks. Ik, want ik luister uiteraard goed naar de mensen en uh, zeg dan zelf niks. En dan zijn mensen verschrikkelijk blij dat je geweest bent. Dus dat is alleen je aanwezigheid en ja, uh, de steun die dat geeft. En anderzijds, in dit geval uh, zeker ook, uh, bieden wij ook altijd hulp aan. En uh, wij uh, zeggen tegen de mensen, van, Hè, als u vragen heeft, als u ergens mee kunnen helpen, laat u het weten. Los van het feit dat we in dit geval uh, ook bijvoorbeeld slachtofferhulp hebben ingeschakeld en uh, dat die dus ook hulp aanbiedt. En, en wij dus ook uh, fysieke hulp aangeboden hebben, uh, ook aan de brandweer en dus op de kaart van het ongeluk zelf. Ja. ja, en ik begrijp dat morgen de jeugdwedstrijden bij uh, de voetbalvereniging uh, zijn afgelast. Uh, ja. Wordt er nog op andere plekken stilgestaan? Wij hebben vanavond een bijeenkomst met de buurt. Dat heb ik ook uh, nadrukkelijk laten vragen wat men, mensen, waar mensen behoefte aan hebben. En uh, wij proberen zoveel mogelijk uh, in te gaan op de, de wensen van de mensen. En ja, dat is altijd een beetje de balans zoeken tussen wat je wel aan zou willen en kunnen bieden. Maar ook wat mensen uh, prijs stellen. Dus uh, probeer altijd goed te luisteren naar wat mensen vragen en uh, daarop in te spelen. Dank u wel voor het gesprek en sterkte de komende dagen. Ina Lepping schuitema de burgemeester van Mond van Land. Dag. Dank u wel hoor. Dag. Is this love, Alison Moyet, is maandag trouwens live te horen hier op Radio 1... in het programma Dit is de Dag. En u weet het, dat wordt elke dag uitgezonden tussen 2 en half vier En s'avonds treedt ze ook nog een keertje op in Paradiso in Amsterdam. Het NOS Radio 1 Media Mediaoverzicht. Majelle Haggeman. Verschillende regionale omroepen zijn een offensief begonnen... tegen de Nederlandse publieke omroep. De overkoepelende organisatie wil alle regionale omroepen inlijven... RTV Noord zegt dat het voor Groningen betekent dat de regionale omroep ophoudt te bestaan. RTV Noord houdt op zijn website daarom een peiling met de vraag of Groningen wel zonder regionale omroep kan. Ruim 80 van de 3500 stemmers zegt nee. Bij RTV Drenthe levert de aankondiging van de inlijving door de Nederlandse publieke omroep vooral veel verbazing op. Directeur Binnendijk. Nou, dat is een onzalig en slecht plan en het is ook een heel, heel vreemd verhaal. Het is bijna een paniekreactie dat ze met die bezuiniging van 100 miljoen opgeschreven worden. En die denken ze nu zo even af te wentelen, blijkbaar ook op de regionale omroep Door met dit, in mijn ogen, idiote voorstel te komen. Bij RTV Utrecht hebben ze voorlopig de handen vol aan de nieuwe burgemeester. Aleid Wolfson vertrekt en de kandidaten buitenlopen voor elkaar heen om hem te mogen opvolgen. Zo circuleren de namen van de burgemeester van Amstelveen, dat is de heer Van Zane... oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius en oud-PVV-kamerlid Jim van Bemmel. En vannacht om tien voor half vijf gooide zanger Henk Westbroek er een tweet uit... dat hij net had besloten om ook voor het burgemeesterschap van Utrecht te gaan. De 61-jarige Westbroek heeft al twee keer eerder een gooi gedaan... Een twitteraar adviseert hem om te solliciteren naar de functie van nachtburgemeester. Verder niets, want het past niet bij jou. Het zelfbesproken kunstwerk Tankman, dat blijft in Utrecht. Het Centraal Museum heeft het wassenbeeld aangekocht van de demonstrant... die in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede in China... een tanks tot stoppen dwong. Tankman maakt deel uit van een kunstmanifestatie... in winkelcentrum Hoogkaterijnen. Het beeld was zo populair dat er een beveiliger naast werd gezet. Zondag is de overdracht en vanaf dinsdag is Tankman te zien... in het Centraal Museum, valt te lezen bij R2 Utrecht. Nog meer museumnieuws... De 22-jarige Duitser Die moet voor de rechter verschijnen in Amsterdam... omdat hij in het Rijksmuseum door een 17e-eeuws rustbed is gezakt. Een rustbed met een waarde van 2,5 miljoen euro. Volgens AT5 dacht de Duitser dat het leuk was voor de foto om erop te gaan liggen. Hij zou onder het touw zijn doorgekropen en op het gebeeldhouden bed zijn gaan liggen... De man kan zich niet voorstellen dat hij het bed heeft beschadigd... en weigert ook maar iets te betalen. Studenten zouden helemaal geen bijbaan moeten hebben. Ze moeten plaatsmaken voor lager opgeleiden die werkloos zijn. Dat zegt hoogleraar arbeidsrecht Meike Houwezeil. In een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau... laat ze weten dat het mes aan twee kanten snijdt. Je kunt besparen op uitkeringen en het studeren goedkoper maken. De hoogleraar verbaast zich erover dat er veel rumoer is... over Polen en Roemenen die hier de banen zouden inpikken. Maar inmiddels wordt... 80% van de banen voor lager opgeleiden bezet door VWO'ers, studenten en hoogopgeleiden met een diploma. Dr. Anders Bordenwasser is sinds de crisis een steeds vaker voorkomend fenomeen. En er zijn handelsbad heeft een interview met een Nederlander die burgemeester wil worden... van het Duitse stadje Schutthorf. Dat is net over de grens bij Oldenzaal. Bernard Ensink is naar voren geschoven door twee coalitiepartijen... en een oppositiepartij die een hekel hebben aan de zittende burgemeester. Maar het gaat nog moeilijk worden, want Ensink woont niet eens in Schutthorf... en dat wordt hem door de inwoners behoorlijk kwalijk genomen. In de krant vertelt hij dat ze hem zien als indringer... en hij schat zijn kansen op 50%. Zondag weten we meer. Want dan zijn die Duitse verkiezingen. Kunt en ook trouwens, voor de burgemeester. Precies, kunt u trouwens allemaal volgen hier op Radio 1. Want vanaf 6 uur maken we een mooie extra uitzending. Eerst de PSV Ajax en daarna de Duitse verkiezingen. Goed, we hebben nog veel meer nieuws zo dadelijk. Ik had het al over het voetbal. We blikken ook eventjes vooruit op de topper van de twee ploegen. Die zijn gepromoveerd. Kohet, Deventer tegen Kambuur, Leeuwarden. Dat allemaal na 6 uur met nog veel meer nieuws. blijven bij hier op Radio 1.